U luistert naar de VPRO op Radio 1, het laatste uur van VPRO vrijdag. Over naar Jan Donkers. Tot 12 uur Argos, een uur lang journalistiek speurwerk. In Argos vandaag de dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Waar luistert u om te beginnen? Naar Cor Galis. Bolkestein, beste luisteraars, Bolkestein. Hoe zit het met het BVD-dossier van Bolkestein? Zou Bolkestein daar in één mapje zitten samen met Flip de Winter en Jan Maat? rechts is immers bij de BVD target number one geworden... Target number one, nu al die rode rakkers voorgoed zijn uitgeschakeld. Wat zegt u? Aan de integriteit van Frits mag niet worden getwijfeld? Natuurlijk niet. Maar wat moet je als geheime dienst? Wat moet je als zulke belangrijke informanten als hooggeplaatste CDA'ers? Balken zijn op één lijn zetten met die extreemrechtse penose. Je moet toch het zekere voor het onzekere nemen? Ik ben benieuwd, beste luisteraars, ik ben benieuwd of Frits daar bij die 007ste boek staat als politiek extremist... Ga het nakijken Frits, ga het nakijken, want dat kan sinds kort. Luistert u maar gewoon naar die speurneusjes van Argos. Luistert u naar de redacteuren Gerard Legebeek en Els de Bruin. Luistert u naar Argos. De Binnenlandse Veiligheidsdienst... Oftewel de BVD. Is tegenwoordig niet meer uh, gevestigd in Den Haag. Maar op de rand van Voorburg en Leidsendam. In een gloednieuw gebouw. En als ik nog even denk aan het oude gebouw van de BVD. Wat in Den Haag stond. Aan de president Kennedylaan. Dat was een, uh, ja, bijna een soort vesting. Uh, donkerbruine stenen. Hele kleine ramen. Een beetje een achtig gebouw. Je kreeg er bijna KGB-achtige een bij, Maar dit gebouw is toch heel anders. Het is modern, het heeft een blauwe kleur, het heeft lichte stenen, wel wat kleine ramen. Het is een soort doos, kun je eigenlijk zeggen. Om die doos heen een gracht, ik denk voor de beveiliging van het geheel. Ik zie ook overal camera's op palen, ook camera's helemaal boven op het dak, die zie ik ook staan een beetje ook op mij gericht, maar ik denk dat dat toevallig is. Het is gewoon bedoeld voor alle bezoekers die hier komen. Het heeft uh, veel aluminium in zich, het gebouw, uh, buizen, veel glas ook, ook de ingang. En ik loop er een stukje dichterbij, dus even naar binnen toe kijken wat we hier uh, binnen aantreffen. En kijken of ik hier dat dossier van mij, wat ze eventueel hebben... De Binnenlandse Veiligheidsdienst, kijken of ik dat dossier hier kan inzien. Een pilaar met, uh... oh, de deur gaat wel open. Ik wou eerst bellen, maar dat is uh, niet nodig, geloof ik. De bezoekers hier melden. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ben ik hier bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst? ja. Uh, ik heb begrepen dat ik hier terecht kan om inzage te krijgen in mijn uh, dossier. Uh, ja, dat moet u geloof ik aanvragen via het ministerie. Dat uh, gaat niet zo. Neemt u even plaats, ga ik even iemand voor u bellen. Oké. Okay. Ja? Mag ik uw naam? Mijn naam is Alice De Bruin. Mevrouw De Bruin. U hebt legitimatie bij u. Ja hoor. Ja, mag ik dat even zien? Nu? Alsjeblieft. Nou, momentje gaan. Wie komt eraan? U mag even plaats zijn. Er komt zo iemand bij, bij u uh, om even te praten met u. Ja. Ik zit in een uh, spreekkamertje Daar ben ik neergezet. Er hangt hier een klok, een schilderij. En ook weer veel glas om me heen. Een tafel en een zestal stoelen eromheen en een telefoon. En ik wacht nu af wie er naar me toe komt. Misschien kan ik inderdaad de gegevens die zij eventueel hier over mij bewaren, inzien. Ik ben heel benieuwd uh, wat er gaat gebeuren. Ik zit nu al zo'n tien minuten te wachten. Er is nog niemand. Dus ik wacht nog maar even af. Ja, ik vraag me toch af wat ze nu uh, aan het doen zijn. Ik moest net mijn legitimatiebewijs laten zien. Misschien zijn ze me aan het screenen, zoals dat in deze kringen heet. Om te kijken wie ik nou precies ben. Kijk om me heen of ik hier ook nog iets van camera's zie. Of misschien uh, kleine microfoontjes, je weet het maar nooit. Maar uh, er valt geloof ik niks te ontdekken. Goeiedag. Goedemiddag. Wat gaan we nu doen? Wat we nu gaan doen? Ik zal me even voorstellen. de Bruin, hallo. U bent van? Uh, van de VPRO Radio. Ja. En ik heb uh, begrepen dat je vanaf uh, half maart hier terecht kan om uh, dossiers uh, in te zien die BVD eventueel van verschillende mensen heeft bijgehouden. En ik wilde graag kijken of er uh, voor mij ook uh, iets dergelijks uh, voorhanden is. Nou... eh. Uh... Staat dat aan? Dat staat aan, ja. Zou u dan misschien dat uit willen doen? Ik mag niet gewoon informatie als journalist nee, nee, vergaren om nee, nee. met u hierover te praten? Nee, nee. ik kan nu alleen maar verwijzen. Het enige wat ik kan zeggen, ik kan u alleen maar uh, verwijzen naar het ministerie. Die behandelen die zaken. Wij bij uh, de dienst behandelen dat helemaal niet. De verzoeken moeten schriftelijk ingediend worden bij het ministerie. En dan krijgt u van het ministerie bericht. Maar stel dat het ministerie zegt, uh, als ik het verzoek heb ingediend... Hmm. U mag komen kijken, dan moet ik wel naar dit gebouw toe komen, begrijp ik? Dat hoort u van het ministerie? Want hier liggen al die dossiers. Er liggen, er liggen hier de nodige dossiers, ja. En zijn er nou al veel mensen hier gekomen? Ja, nogmaals, voordat ik verder ga. Het is in vertrouwen, dus ik zou vragen: zou je dat misschien uit willen zetten? Ja. Helaas, de VPRO-radio klopt te vergeefs aan bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst voor inzage in dossiers. Maar toch is de BVD, Nederlands eigen geheime dienst, niet meer zo geheim als die was. De dienst heeft toegezegd dat ze vanaf nu, wekelijks, tien verzoeken om inzage in BVD-dossiers zal behandelen. Een rechtelijke uitspraak heeft de dienst daartoe verplicht... Argos gaat vandaag over de consequenties van deze afgedwongen openheid. We praten daarover met Roger Vleugels. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Komvernietiging. Die vereniging werd in januari 1991 opgericht. Toen maakte de BVD bekend dat ze twee derde van haar archief, en dan gaat het om honderdduizenden persoonsdossiers, door de papierversnipperaar wilde jagen. Die vernietigingsoperatie werd gestopt. Maar met de tweede doelstelling van de vereniging, inzagen in die BVD-dossiers, daarmee ging het minder vlot. Ondanks honderden procedures om die inzagen af te dwingen, bleef de BVD volharden in haar cultuur van geslotenheid. En daarom is de recente toezegging om inzagen toe te staan bij de BVD een echte doorbraak, zegt Roger Vleugels, voorzitter van de vereniging voor komvernietiging. Die doorbraak is het rechtstreeks het gevolg van een... Belangrijke uitspraak van de Raad van State in de zaak van Bachem. Wanneer was dat? Juni vorig jaar. In die zaak heeft de Raad van State een, een eerdere zaak... die bij het Europese Hof speelde aangehaald. En uh, leidde ertoe in een vonnis dat de Raad van State zegt... dat de beschermende wetgeving waar de BVD zich normaal achter verstopt... om de inzage te weigeren, niet meer toegepast mag worden. Zij heeft die wet dus buiten werking gesteld. Welke wet is dat? Dat is de wet op de inlichting aan veiligheidsdiensten. Dat is een wet speciaal gebouwd voor de BVD. En die ze voortdurend gebruiken om zich achter te verstoppen. De Raad van State heeft dus nu gezegd, die wet die geldt niet meer. Daar kunt u zich niet meer achter verschuilen. Welke wet geldt er nu wel dan? Nou, als, als een bijzondere wet vervalt, dan geldt de algemene wetgeving in Nederland. En op het terrein van inzagen voor dossiers zoals deze is dat de wet openbaarheid van bestuur. En die erkent gewoon het recht op inzagen. En dat betekent dat dit vonnis tot gevolg heeft dat de BVD nu verplicht is... om die inzageverzoeken in ieder geval te behandelen... en na het zich laat aanzien voor een groot deel te honoreren. Hoeveel inzageverzoeken liggen er vanuit uw vereniging? Wij hebben er nu ongeveer 800 liggen. 800? Ja. En dat gaat om personen, organisaties of allemaal door elkaar heen? Allemaal door elkaar heen. Mm -hmm. een, een mengvorm van, Ook nog een mengvorm van verzoeken rechtstreeks gericht aan de BVD... En verzoeken gericht aan uh, politie-inlichtingendiensten. Dat zijn zeg maar de lokale afdelingen van de BVD. Doet de BVD dat ook? Wil die nu meewerken? Nou, aanvankelijk niet. Zoals ik al zei is deze doorbraak in feite al bereikt in juni vorig jaar. Uh, een eerste stap die wij meteen na dat arrest gezet hebben... is een bericht aan Binnenlandse Zaken van wanneer kan de inzage nu beginnen. Nou, dat heeft tot eind vorig jaar geleid eerder een reactie kwam... Er moest gedreigd worden met kort gedingen. En uh, de reactie is nu dat ze bereid zijn om in een tempo van tien verzoeken per week... Uh, de inzageverzoeken te gaan behandelen. Wat een ongehoorde snelheid is als je realiseert dat het aan de ene kant veel werk is... en in de geschiedenis van Nederland nog minder dan vijftig verzoeken tot nu toe behandeld zijn. Maar kunt u even vertellen, u zegt van nou, ze hebben nu uiteindelijk de reactie gestuurd, maar wat is daarvoor nodig geweest? Ik heb begrepen dat daar toch ook eh, bijvoorbeeld de landsadvocaat aan te pas is moeten komen om ze zover te krijgen daar bij de BVD. Ja, dat klopt. Uh, toen dat arrest viel in juni vorig jaar, en de BVD en Binnenlandse Zaken geconfronteerd werden met uh, de voor hun onverwachte uh, situatie dat ze inzagen zouden moeten gaan toestaan, ontstond het probleem dat ze aan al die procedures die er lagen, geen enkele aandacht besteed hadden, die lagen in een hoekje. Het was tot op zekere hoogte zelfs niet bekend hoeveel zaken of er lagen. Er was een verstrekte wanorde. Nou, omdat het daar simpel gezegd een beetje een takkenzooitje was... is de landsadvocaat erbij gekomen om het schip vlot te trekken. En dat heeft geleid tot het aanbod... het is dus geen schikking, maar het is een procedureaanbod... om in een tempo van tien per week te gaan werken. Wat inmiddels ook geleid heeft bij de BVD... tot het oprichten van de afdeling inzagen een heel nieuw fenomeen voor hen. Een speciale afdeling om dit soort inzages allemaal te verwerken? Ja. De Raad van State, de, die uitspraak van de Raad van State... die heeft dus nu de, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... ertoe verplicht om dit soort inzages mogelijk te maken. Maar de Raad van State oordeelde weer op, op grond van de uitspraak... van uh, de Europese Commissie bij het Europese Hof. Wat was er nu zo belangrijk aan die uitspraak van de Europese Commissie... dat die Raad van State ja heeft gezegd uh, die wet op grond waarvan de BVD nu functioneert, die geldt eigenlijk niet meer. Ja, dan is het misschien goed om even terug te gaan naar 1985. Toen was er een eerdere groep van tien mensen... die ook een keer inzage gevraagd hadden in een BVD-dossier. Die liepen tegen die wet op waar de BVD zich achter verstopt. Dus dat werd ontkend, dat recht. Die zijn in beroep gegaan dat we zeggen... ze hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie in Straatsburg. Dat gaat heel traag. Eind 1993 heeft dat uh, ertoe geleid dat die klacht gehonoreerd werd. De Europese Commissie was ronduit vernietigend... over die wetgeving waar de BVD zich achter verstopt. Uh, uh, legt u eens uit, vernietigend? Nou, Kort samengevat zeiden ze dat die wetgeving niet voldoet... aan de minimumvereisten van wet. En wel op alle fronten. Zo vond de Europese Commissie dat in de wet niet vastgelegd is... Uh, welke middelen de BVD mag gebruiken. Dus bijvoorbeeld afluisteren, volgen, inbreken. De, niet vastgelegd was wie de BVD mag bespioneren. Niet vastgelegd was hoe ze dat moeten doen. Niet vastgelegd was wat de beroepsmogelijkheden waren... wat de controlemogelijkheden, de parlementaire controlemogelijkheden waren. Allerlei dingen die je normaal vindt bij het ABC van een wet... vond de Europese Commissie niet in die wetgeving. Maar dat oordeel van de Europese Commissie... dat was dus eigenlijk een enorme blamage voor Nederland want die wet op grond waarvan dus de BVD, de geheime dienst van Nederland, functioneert... die, die, die voldoet dus op alle fronten niet aan de minimumeisen... volgens de Europese Commissie. Ja, het is een vernietigend oordeel geweest. En Nederland heeft waarschijnlijk ook aangevoeld dat ze fout zaten... want ze hebben van de mogelijkheid die ze nog hadden... om in beroep te gaan bij de Europese Hof afgezien. Dus ze hielden rekening met de mogelijkheid... dat het Hof nog vernietigender zou zijn. Want anders zie je niet van beroep af, natuurlijk. Hmm. Nou... Eind mei 1993 was dat vonnister. Het was toen wachten op een zaak waar iemand in inzage vroeg bij de BVD in een BVD-dossier. Nou, de eerste zaak die voorkwam sindsdien was de zaak van Bachem. En daar bleek de Raad van State uh, het Europese vonnis onverkort over te nemen. Heel concreet zei de Raad van State, voor wat betreft inzageverzoeken mag deze wetgeving niet gehanteerd worden. Die leden van u, wat voor soort uh, mensen gaat het nu? En Wat voor soort organisaties zijn dat? Het ledenbestand van de Vereniging voor Vernietiging is zeer divers. Um, wat opvalt is dat er een, een oververtegenwoordiging is van de 55-plussers. Dat zijn niet van 80 mensen. Dat is ook weer niet zo vreemd. Want dat zijn de mensen die zeg maar, hun politiek actieve periode gehad hebben in de Koude Oorlog. In de periode dat de BVD actiever was, of in ieder geval... Je er direct er last van kon hebben dan nu. Zijn... Zijn het dan mensen die actief waren in linkse organisaties, zou je het zo kunnen noemen? Ja, links uh, dan ingevuld tot en met uh, de P van de A of uh, groeperingen die voordat dat mode was, contacten hadden in Oost-Europa. Uh, bijvoorbeeld nog wat kerkelijke, christelijke groeperingen die uh, met zustergemeentes in Oost-Duitsland of zo contact hadden. Dat soort mensen. Uh, qua organisaties is het ook grotendeels ter linkerzijde. Uh, een aantal vakbonden, een aantal vredesgroepen, uh, derde wereldgroepen, uh, de VPRO zelf bijvoorbeeld. Wat voor belang hebben die mensen en die organisaties er nu bij om per se uh, die archieven en die, die dossiers van hun in te zien? Je zou kunnen zeggen, nou ja, god, laat het verleden toch rusten. Wat is hun belang erbij? Dat belang is ook divers. Aan de ene kant zijn er nogal wat mensen, misschien is dat wel de meerderheid die dat in ieder geval als argument gebruikt. Je hebt gewoon het recht op inzagen in stukken over jou opgesteld. Dat is ook in Nederland in allerlei wetten vastgelegd, ook de wet persoonsregistraties. Als iemand iets over jou vergaat, heb je daar toegang toe. Nog veel uitgebreider, je mag het zelfs corrigeren als je vindt dat het niet deugt. Mensen die dus heel principieel vinden: ik heb dat recht ook op inzage in inlichtingendossiers. Andere gronden voor inzage zijn, met name bij oudere mensen, ze hebben bijvoorbeeld een beroepsverbod gehad en daardoor een carrièrebreuk of jaren zonder werk gezeten. Maar legt u eens uit, gaat het dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld om oud-CPN'ers die echt het idee hebben dat BVD-informatie ervoor heeft gezorgd dat zij een bepaalde baan niet konden krijgen of ontslag kregen in een bepaalde baan? Inderdaad, er zijn enkele tientallen leden die uh, niet alleen dat idee hebben, maar een aantal van hen hebben daar zelfs bewijzen voor inmiddels. Dat een rapportage van de BVD de enige reden zelfs is geweest waarom ze een baan niet gekregen hebben. Er zijn leden die op die manier jaren buiten het arbeidsproces gehouden worden. Het gaat echter niet alleen om mensen die vanwege de CPN een beroepsverbod gehad hebben. Dat kan ik illustreren met bijvoorbeeld een cijfer uit 1993. Toen was er en geen Koude Oorlog en geen CPN meer. Toen zijn er 171 mensen die een beroepsverbod van de BVD gehad hebben. Hoe weet u dat? Ja, verslag Binnenlandse Zaken. Uit het oogpunt van beveiliging doe ik u ten aanzien van betrokkenen onderstaande informatie toekomen. De heer PCJ van Keuren is vanaf 1983 lid van een politieke organisatie met een antidemocratisch karakter, te weten de Socialistische Arbeiderspartij. In 1987 was hij SAP-kandidaat voor de provinciale statenverkiezingen van Noord-Holland en deelnemer aan de SAP-zomerschool te Amsterdam. Tot op heden is betrokkenen actief lid van genoemde organisatie. De SAP is de Nederlandse sectie van de vierde internationale Tendens Verenigd Secretariaat. De Tendens is de belangrijkste van de vier tendensen waarin de trotskistische beweging de vierde internationale is verdeeld. De doelstelling van de SAP is de omverwerping van het huidige kapitalistische systeem al of niet door middel van een revolutie en desnoods gewelddadig. Uit nader onderzoek is bekend geworden dat deze doelstelling nog steeds van kracht is. Om dit doel te bereiken maakt men gebruik van de zogenaamde intredepolitiek. Dat wil zeggen door inplanting van SAP-leden interveniëren in onder andere vitale industrie- en overheidsbedrijven. Volgens de statuten van de partij zijn de leden verplicht hieraan mee te werken. Een BVD-rapport uit 1992. Niet meer dan één A4'tje, maar voor de Amsterdammer Paul van Kuijeren fataal. Op grond van dit summere bvd rapport wordt hij door PTT Telecom ontslagen. Volgens van Kuijeren zijn de beweringen in de BVD-rapportage complete nonsens... Zo vertelt hij in onze uitzending van 6 november 1992. Nou, die intredepolitiek klopt niet. Uh, en het klopt ook niet dat ik verplicht ben volgens de statuten van de partij... dingen te doen die de partijleiding mij uh, opdracht geeft. Zo werkt uh, onze partij al lang niet. En heeft ook nooit zo gewerkt. Ik bedoel, het gaat op basis van discussie. Uh, dat je bepaalde principes hebt en dat je die probeert samen uit te voeren... Maar als iemand het daar niet mee eens is... dan is iemand het daar niet mee eens... en uh, dan zijn daar geen sancties op. Maar de PTT was geen target? Uh, <laughs> nee, hoor. Nee, nee. Leuk bedrijf, PTT. Het hele rapport van de BVD over u... dat is ja, in totaal nog, nog, niet, nog niet eens een half A4'tje. Daar komt nee. het eigenlijk neer. Dat, dat is dus alles. U bent ja. lid van die partij en die, en die wil allerlei slechte dingen... en daarom ja. moet u ja. ontslagen worden. Ja, ik vind het een beetje koude oorlogsretoriek. De omverwerping van het huidige kapitalistische systeem. Ik bedoel, ik ben ook tegen het kapitalisme. Al of niet door middel van een revolutie en desnoods gewelddadig. Nou, ja. ik, ik vind dat onzin. Maar als het dat gaat om de praktische invulling... dan komen ze niet verder dan te melden dat u in 1987... kandidaat was voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, en dat ik dus deelnemer was van een, van een kaderschool... Nou ja, dat, dat is, iedere partij doet dat. Hè. Die uh, organiseren wel eens uh, scholingsbijeenkomsten. Ja, dat is wel heel miniem. En bovendien, ik bedoel, dat uh, je op een lijst staat voor een, uh, voor een verkiezing lijkt me heel normaal in dit land. Paul van Kuijeren eiste na zijn ontslag in 1992 inzage in zijn volledige BVD-dossier. Maar de BVD wijst dat af. Nu de rechter de BVD heeft gedwongen om inzage toe te staan, heeft Van Kuijeren een nieuw verzoek ingediend bij de geheime dienst. U luistert naar Radio 1, de VPRO vrijdag, het programma Argos. Argos gaat vandaag over de dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Meneer Fleugels van de vereniging Voorkom Vernietiging. De situatie is dus nu zo dat de BVD heeft toegezegd... dat inzageverzoeken, dat men die gaat behandelen. Kunt u eens uitleggen hoe de procedure nu gaat? U moet een verzoek indienen, bij, liefst bij Binnenlandse Zaken, niet bij de BVD. Want de BVD valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken? Precies, en in dat verzoek vraag je om inzage in jouw dossier. En dan krijg je een vorm van antwoord... Dat kan zijn uh, dat ze nadere informatie van je willen. Dat kan zijn nee. En dat kan zijn ja. En dan kun je een afspraak maken voor de inzage. En dan zul je merken dat dat waarschijnlijk een inzage is... in minder dan je gedacht had. Waarschijnlijk ontbreken zichtbaar stukken. Dan kun je daar weer van in bezwaar gaan. Kortom, zo'n verzoek indienen is een eerste stap... naar een beetje bureaucratische weg... waarin je vooral zelf iedere keer op tijd de stappen moet zetten, want anders maak jij een procedurefout en vervalt de procedure. Maar stel nou dat je stukken te zien krijgt, krijg je dan echt de originele stukken te zien? Dus de stukken die zo rechtstreeks uit het archief van de BVD komen? Nee, dat nooit. Uh, als je inzage vraagt in een persoonsdossier, dan is de eerste stap die de BVD doet uh, dat dossier maken. Persoonsdossiers bestaan namelijk niet bij de BVD. Er is wel een lege legger met jouw naam op... en daar staan verwijzingsnummers naar de systematische catalogus... en daar halen ze dan de velletjes uit die over jou gaan. Vervolgens kopiëren ze dat. Want ze willen niet zien dat je uit de ouderdom van de stukken iets kunt afleiden. Die, krijg... die set die ze dan kopiëren, dat is het moederdossier inzagen. Vervolgens gaat er gekeken worden naar wat niet kan. Die vellen worden gewipt. En wat er eventueel binnen vellen niet kan... Een beroemde kreet bij de BVD is dan de derde privacy. Dan gaan ze dus namen wit lakken. Op die manier ontstaat een nieuwe set. Die wordt ook weer gekopieerd. En dat is dan het inzagedossier. Die variant krijg je. Ter inzage. En niet meer dan dat. Nou ja, dus uiteindelijk krijg je helemaal niet zoveel te zien. Nee. En het is al mazzel uh, om het cynisch te zeggen dat je iets te zien krijgt. Want bij de politie in Den Haag stellen ze zich op het standpunt... dat je het zelfs niet te zien krijgt. Dan houden ze het vast en lezen ze het voor. Mm -hmm. Dus dan moet je maar vanuit gaan dat er wat op dat papier staat, dat dat ook hetgeen is wat ze voorlezen. Inderdaad. Maar wat er dus nu staat te gebeuren, het, het is niet de eerste keer dat mensen dus mogen gaan inzien, maar wel dat nu dat systematisch aangepakt gaat worden en dat de vereniging, uw vereniging beloofd is, dat er tien per week, tien gevallen per week, tien aanvragers voor inzagen behandeld gaan worden. Inderdaad. Wat een, Ik wil dat nog een keer onderstrepen. Ongehoorde snelheid is bij de BVD. Het is ook veel werk om tien dossiers op de manier die ik net beschrijf... voor inzage geschikt te maken. Per persoon is dat snel een mensdag werk. Dus dat is dan al, al tien dagen voor tien verzoeken? Ja, dat dus wordt een flinke afdeling. Maar als we het even vergelijken met Duitsland... daar zijn duizend inzagers per week... en werken enkele honderden mensen op de afdeling inzagen... in Zwitserland, idem dito. Dus wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan. Maar... De manier waarop u net beschreef dat dan uiteindelijk die inzagers vorm gaan krijgen... ...dan kan ik me voorstellen dat de heleboel van die leden zich straks zich toch een beetje bekort voelen... ...want ze krijgen dan maar heel weinig te zien. Uh, zeker, zeker. Is het dan uh, niet een soort, uh, soort overwinning die uiteindelijk niet veel voorstelt? Dat zou kunnen, maar dat hebben we ook heel nadrukkelijk uh, in het ledenorgaan uh, aan de leden duidelijk gemaakt. De bodemprocedure, de waar alle leden aan meedoen, die lopen gewoon door. Wat is dat? Dat is een, een vrij trage procedure bij de Raad van State waarin om inzage in het volledige dossier gevraagd wordt. Er zijn een aantal eerdere gevallen geweest waarin dus mensen al inzage hebben gehad. Uh, wat kwam daar nou uit? Uh, vonden mensen dat uh, indrukwekkend wat ze te zien kregen? Of hadden ze echt het idee van, nou ja, dat stelt eigenlijk allemaal niks voor wat ik nou te zien krijg. Er moet veel meer zijn over mij. Uh, beide varianten komen voor. Er zijn mensen die uh, uh, belangrijke posities gehad hebben in, in actiegroepen of in de linkse beweging waarvan je mag aannemen dat die uh, fors bespioneerd zijn door de BVD... wat ook in eerdere verklaringen in de Tweede Kamer of zo gezegd is... dat die groeperingen doelwit van, uh, van onderzoek waren. En als die mensen dan gaan kijken, kan het voorkomen... dat het slechts enkele regeltjes uh, omvat, het hele dossier. In zo'n geval wordt er dus iets achtergehouden... en is er voldoende reden om in bezwaar te gaan. Er zijn ook mensen die, min of meer niets vermoedend... van, ik ben niet zo belangrijk geweest naar de BVD gaan en dan zien dat het 3-4 centimeter is. En dat uh, werkelijk jarenlang hun buren uh, informant geweest zijn. Dat is dus al gebeurd? Dat is al gebeurd. Dat de BVD die buren benaderd heeft en dat soms jarenlang. Maar wat voor soort uh, mensen ging het dan? Ja, ik bedoel niet de buren, maar die mensen die dan in de gaten werden gehouden? Dan ging het bijvoorbeeld om mensen die uh, actieve posities hadden in de CPN... voor aanstaande rollen. Maar ook om mensen die bijvoorbeeld... Uh, geëmigreerd waren uit Oost-Europa in de jaren 50 of 60. Iedereen die eh, toen in die landen ontvluchten of op andere wijze hier terecht kwam, was in de ogen van de BVD uiteraard een agent. En die werden jarenlang bespioneerd. Maar bij dat soort inzages heeft de BVD dus wel meer materiaal laten zien... als het een paar centimeter dik is. Ja. Heeft het dan ook iets mee te maken dat zaken die langer geleden zijn... dat de BVD daar iets makkelijker over doet? Dat eh, valt te verwachten, ook op basis van andere arresten... Wij verwachten grote problemen bij uh, jongere stukken. Op hmm. zich is dat dus alweer een grond voor beroep. Want hmm. zij mogen die grens niet meer aanleggen. Want dat kan niet bij de wet openbaarheid bestuur? De wet op, openbaarheid van bestuur zegt dat een stuk ter inzage dient uh, beschikbaar te zijn... vanaf het moment dat het bestaat. Maar al die mensen die om inzage vragen... hoe weten ze nou eigenlijk dat er een dossier over hun bestaat bij, uh, bij de BVD? Hoe weten ze dat? Nou, ja, Door de bankgenomen weet je dat niet. Er zijn maar heel weinig mensen die het echt weten. Uh, je kunt het bijvoorbeeld weten omdat het tegen je gezegd is bij een afwijzing, uh, bij een sollicitatie. Maar vaak wordt daar ook niet gezegd. Je weet het dus niet. De, uh, je kunt een vermoeden hebben. Maar het staat iedereen vrij om een verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld om dat vermoeden te testen. Maar hoe reageerde de BVD daar vroeger op als je zei van... Nou, ik wil wel eens weten of er een dossier over mij bestaat bij uw dienst? Dan krijg je een standaard A4'tje. Waarin stond: We gaan u niet vertellen of er een dossier is. Want het simpele gegeven dat we u gaan zeggen. als we u zouden gaan zeggen dat er een dossier is, zou al informatie zijn. Maar ook als we u zouden gaan zeggen dat er geen dossier is, zou informatie zijn. Dus over een eventuele inhoud spreken we al helemaal niet. Een soort, een soort Kafka-achtige situatie, hè? Dat je, als je vermoedt dat er iets met je gebeurd is door de BVD, dat ze zeggen: Ja, dan kunnen we iets zeggen, want dan geven we u al informatie. Ja, volkomen belachelijk. En dan ook nog gestoeld op wetgeving die dus nu onderuit gehaald is. Hmm. Nou, en uh, toen werd er dus gezegd van... Ja, hij is van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja. Wat dacht u toen? Ja, ik dacht, wat moet hij van mij? <laughs> ik was helemaal verbaasd, ja. Ik zou mij begeven onder uh, organisaties die crimineel zijn... En, uh, die, uh, en over illegale had hij het. Illegalen en organisaties die crimineel zijn. En bommenleggers, bijvoorbeeld van, bij Costo toen een tijd. En die, die, die de tijd. Die organisaties zouden wetsovertreders zijn... en de rechtsorde niet handhaven. Dus nou, dat is mij niet bekend, ik weet van niks. Zeg, ik ben nergens bij aangesloten. Riet S. uit Nijmegen... Ze werkte in 1992 als administratieve kracht bij de Nijmeegse Rijkspolitie. Plotseling wordt ze met onmiddellijke ingang op straat gezet. En dat gebeurt na een gesprek op de kamer van haar hoogste baas, Rijkspolitiechef Aad Nijboom. Daar wordt ze door een functionaris van de BVD, die ook aanwezig is bij dat gesprek, beschuldigd. Beschuldigd van contacten met het Amsterdamse Solidariteitscomité Vluchtelingen. Organisatie die steun verleent aan afgewezen asielzoekers. Voor een bevriende asielzoeker had ze met deze club gebeld om informatie. Kort na haar ontslag, in oktober 1992, spreken we met Riet S. bleef maar razen door mijn hoofd van, wat willen die mensen nou van mij? En, uh, ja, ik begreep er helemaal niks van. Nou, en vorige week eigenlijk pas uh, werd ik eigenlijk heel erg kwaad. Ik ja. voelde een beetje agressief. Uh, voelde. Van, dat, dat kan toch maar zomaar. Ze komen zomaar even binnen vertellen van... Ja, je zit bij, oh, bij criminele organisaties en nu uh, ja, kan ik dus vertrekken. Heeft die, die chef van u bij de Rijkspolitie, meneer Meijboom... ...naar de hand nog aan u gevraagd, uh, die BVD'er, die vertelt nog van alles... ...maar klopt dat allemaal? Heeft hij ooit nee. nog eens gehad over wat de BVD gezegd heeft? Nee, dat interesseert hem waarschijnlijk ook helemaal niet. Het was gewoon duidelijk voor hem van die BVD'er, kom voor mij vragen. En daar was de zaak mee afgedaan. Dat was voldoende? ja ja ik was al ik ben gewoon uh, veroordeeld klaar heeft u ooit wel eens iets op papier gekregen tot nu toe nee ik heb niks op papier gehad alleen mijn getuigschrift dat bewijst dus dat ik daar dus gewerkt heb maar niet dat ik dus uh... maar u heeft geen reden waarom u daar niet meer werkt op papier nee nee helemaal niks hmm. Riet S. vroeg onmiddellijk na haar ontslag in 1992 om inzage in haar BVD-dossier. Maar ze kreeg nul op request. Nu de BVD door de rechter gedwongen is inzage toe te staan, heeft ze een nieuw verzoek ingediend. Roger Vleugels van de Vereniging voor Komvernietiging denkt dat de eerste mensen begin april hun dossiers kunnen inzien. Wij verwachten dat die eerste tien mensen, trouwens die de eerste ploegen de eerste weken lang, dus de eerste tientallen mensen... inderdaad een, een deel van hun dossier minimaal ter inzage krijgen. En dat hangt samen met het feit dat we die eerste ploegen uh, samenstellen met oudere leden. Dan gaat het dus waarschijnlijk ook om oudere stukken. Die oudere leden hebben ook in zoverre een direct belang... omdat ze anders als het te lang gaat duren misschien wel uh, overleden zijn? We hebben een tiental leden boven de 80 en we hebben ook leden boven de 90. Van die mensen kun je niet verwachten dat ze nog vier jaar gaan zitten wachten op de BVD. Hm. Maar dan heb ik begrepen dat de BVD weliswaar heeft gezegd... oké, okay, u mag nu die verzoeken indienen en wij gaan ze ook behandelen... maar we gaan bijzondere voorwaarden stellen. Wat zijn die voorwaarden? Ja, dat lezen zij ook uit dat arrest van juni vorig jaar... dat er bijzondere voorwaarden te stellen zijn aan een verzoek. Wij lezen dat dan niet uit. Zij zeggen, je moet een uh, maatschappelijke context geven bij je vraag... en alleen dan kan het leiden tot inzagen. De maatschappelijke context, legt u dat eens uit? Ja, dat lukt me niet zo goed. Uh, aan de ene kant zegt de wet openbaarheid van bestuur... dat de BVD niet mag vragen naar een motiveringsplicht. En daar lijkt dit toch wel heel erg op. Dat dus je ik... moet motiveren waarom je zo nodig inzagen wilt. De wet, inderdaad, de wet openbaarheid van bestuur zegt... dat gewoon uh, ongevraagd verstrekt moet worden. Aan de andere kant zit er weer een iets heel geniepigs onder. Ze zeggen namelijk... Geef een maatschappelijke context, zeg van welke organisaties of je lid was, welke demonstraties of je deelgenomen hebt of dergelijke dingen. Dan zullen we ook in de dossiers van de organisaties of demonstraties die jij noemt, zoeken of daar jouw naam in voorkomt. Het geniepige is dus, als je nou maar jezelf bloot genoeg geeft, zoeken ze beter, zeggen ze. Intussen werk je dan dus mee aan het actualiseren van de informatie over jou. Ja, maar misschien wisten ze wel helemaal niet dat jij bij een bepaalde organisatie zat of bij een bepaalde demonstratie aanwezig bent geweest. Precies, wij zeggen dus ook tegen mensen, uh, wees daar heel voorzichtig mee. Verwacht u, ook al zullen die inzagers maar beperkt zijn, verwacht u dat daar spectaculaire informatie uitkomt, echt heel nieuwe dingen, dat er heel nieuwe dingen boven water komen over de geschiedenis ook uh, van mensen in de Koude Oorlog en de rol van de overheid en de veiligheidsdiensten daarbij? Ja, ik denk dat je het nou moet hebben over spectaculair op twee manieren. Ik denk eh, dat als je merkt dat een familielid jou jarenlang bespioneerd heeft... dan kan dat politiek of maatschappelijk gezien onbelangrijk zijn. Maar toch je leven op zijn kop zetten. Dat vind ik al redelijk spectaculair. Vooral gezien de volmachten die de BVD zich toe-eigent... en de gammele wettelijke basis waaronder dat allemaal gebeurd is. En een slapend parlement dat dat altijd gesanctioneerd heeft. Aan de andere kant maatschappelijk of politiek spectaculair in de zin van... Eh, de BVD heeft uh, een of andere maatschappelijke organisatie uh, volstrekt in de hand gehad of gemanipuleerd. Dat weet ik niet. Hmm. Dit is een soort uh, politieke controle achteraf. Iets waar we denk ik allemaal samen recht op hebben. Ik ben dus zeer benieuwd naar inzages uh, van, van grotere politieke organisaties. Wat die daar zullen gaan vinden. Zoals bijvoorbeeld uh, mensen die bij de CPN hebben gezeten. Hè? Ja, bijvoorbeeld uh, vooraanstaande CPN'ers in ons ledenbestand. Maar ook... Uh, de CPN zelf, om u een indruk te geven. De schatting is dat dat ongeveer 1 kilometer dik is. Dat archief? Het CPN-dossier bij de BVD. Enorme hoeveelheid materiaal. Ja. Waarschijnlijk is daar 990 meter sowieso oninteressant van. ijzervereterij en andere rabiate gedachten. Maar daar zitten meters bij die bijzonder interessant zijn. MUZIEK Roger Vleugels van de Landelijke Vereniging voor Komvernietiging. Ook op lokaal niveau proberen groepen meer informatie te krijgen over de geheime dienstactiviteiten. In Nijmegen bestaat de Vereniging SIP. SIP staat voor Steunpunt Inzage PID Nijmegen. PED is de lokale politie-inlichtingendienst. Politiefunctionarissen van de PED hebben twee petten op. Ze werken voor de BVD. Maar ze hebben ook een taak op het gebied van de openbare orde. En vallen dan onder de burgemeester. Waar die ene taak ophoudt en die andere begint, is vaak volstrekt onduidelijk. En daarom voert het SIP twee procedures. Zowel tegen de BVD als tegen burgemeester De Hond van Nijmegen. Die burgemeester liet in eerste instantie weten... dat al het oudere materiaal van de politie-inlichtingendienst nog in het archief van de gemeentepolitie ligt vertelt Louise Werke van het SIP. Toen wij dus verder gingen met onze procedures, bleek ineens dat er niks meer zou zijn. Ineens was dat antwoord bijgesteld of de PID was geschrokken of de burgemeester was van zijn eigen eerdere stellingen geschrokken. Want ineens zei hij tegen ons van nee, we hebben helemaal niks ouds meer, alles is vernietigd. En kort daarop bleek ineens dat één de burgemeester eh, nog maar zei dat de PID zich met drie terreinen bezig hield, namelijk voetbalvandalisme vreemdelingenhaat en studentenacties. Dat was in tegenspraak met de jaarverslagen, want daar stonden tientallen onderwerpen in. En een belangrijk onderwerp in Nijmegen is altijd geweest, de beweging, waaronder alles wat dan radicaal links heet, uh, viel. Ja, wat moet je eronder verstaan? Uh, kraakacties, anti-energiebeweging, anti-kernenergiebeweging, antimilitaristische organisaties? Ja, precies. En je, je, je ziet gewoon dat uh, die verschillende bewegingen naar hun idee op een gegeven moment samensmelten tot wat zij met een hoofdletter in de jaarverslagen de beweging noemen. Mm -hmm. Maar de burgemeester van Nijmegen zei dus dat die PID zich nog maar met drie onderwerpen bezig hield waar al dit soort acties absoluut niet onder vielen. Wat heeft u toen gedaan? Later heeft hij dat weer wat anders geformuleerd. En heeft hij gezegd dat die zaken die in de jaarverslagen van de PID voorkwamen... niet echt alleen maar openbare ordewerk was, ook een beetje van de BVD was. En dat het dus ook ja, niet zo zuiver was waar nou precies de verantwoordelijkheid over die stukken lag. We hebben nadat uh, de burgemeester dus zei van nou, we hebben helemaal niet zoveel uh, materiaal. En bovendien zijn het geen politieregisters, zijn het dus geen persoonsregistraties die onder de normale wet vallen, waardoor je inzage zou kunnen krijgen in uh, die stukken. Toen hij dat gezegd had, toen uh, zijn we naar de rechter uh, toegestapt. En, uh, de, rechter, de rechtbank in Arnhem? De rechtbank in Arnhem is dat. En daar is een procedure gevoerd dus op grond van de wet politieregisters. Het wet politieregister zegt gewoon dat als er een registratie is bij een politiedienst dat een burger daar inzage in moet kunnen krijgen. Tenzij de privacy van derden daardoor geschaad zou worden of het werk van de politie daar onevenredig door geschaad zou worden. Die rechtbank die heeft er twee jaar over gedaan om de hele procedure te kunnen voeren. En heeft de registratiekamer in Rijswijk verzocht om een onderzoek in te stellen bij de PID. De registratiekamer is de officiële toezichthouder hè, op uh, persoonsregisters in Nederland. Ja, um, die registratiekamer heeft dus onderzoek gedaan bij de PID. Er is een rapport over verschenen. En wat die registratiekamer daar dus uitgevonden heeft, is dat er inderdaad drie ordners zijn op drie werkvelden. Studentenacties, vreemdelingenhaat en uh, voetbalvandalisme. Maar dat bovendien de stukken die in die ordners zitten voor een groot deel gemaakt zijn in WordPerfect, een tekstverwerkingsprogramma. In dat WordPerfect, daar kun je zoeken. En omdat je kunt zoeken in zo'n geautomatiseerd bestand, is dat een persoonsregistratie, zegt de registratiekamer. Nou had de PID dus niet alleen die drie ordners, maar ook nog al die bestanden in WordPerfect bewaard, waarmee dat geheel gewoon een persoonsregistratie was. De burgemeester heeft er adequaat op gereageerd. De burgemeester de, de hand van mij mee. Ja, ja, hij heeft namelijk de hele boemer weggegooid. Dat wil zeggen dat die word perfect bestanden, die oude wordperfect bestanden... die die persoonsregistratie vormden, die heeft hij gewoon laten vernietigen. Maar terwijl dat onderzoek van de registratiekamer liep? Want die... Sterker nog, de zaak was onder de rechter, zoals dat heet. En als een zaak onder de rechter is, dan is het niet erg netjes... om die zaken die voor die rechter onderzocht worden, maar weg te gooien. Hmm. De rechtbank heeft uiteindelijk geconcludeerd... in navolging van de registratiekamer, ja, inderdaad, daar wordt een persoonsregistratie gehouden en daar moet inzage in kunnen komen. Maar het is een beetje kat in de zak die we daarmee uh, gewonnen hebben. Want de persoonsregistratie is weggegooid door de burgemeester. Bovendien is de burgemeester meteen de dag na het vonnis weer in beroep gegaan. Omdat hij zich absoluut niet neer wil leggen bij, uh, bij die uitspraak. Maar wat, wat, wat bezielt die burgemeester de hond van Nijmegen om, om, om daar zo frisig spastisch over te doen? Nou, ja, spastisch is misschien het goede woord inderdaad. Af en toe is het zelfs agressief. Uh, op ons verzoek heeft de fractie van GroenLinks... en onlangs ook de fractie van De Groene in de gemeenteraad van Nijmegen... een aantal vragen gesteld over het werk van de PID en de archieven bij de PID. Twee jaar geleden heeft dat gezorgd voor een aanvaring, een nogal felle aanvaring... binnen die commissie Algemene Zaken met een raadslid van GroenLinks. Onlangs gebeurde precies hetzelfde met een raadslid van De Groene, de fractievoorzitter van De Groene... die bijna door de burgemeester... Weggeschreeuwd wordt. De burgemeester wil geen dus enkele. Dus, dus meneer de Hond, die iedereen kent van he, de, de bijna overstromingen hier in het rivierengebied, die zo wel overwogen en rustig uh, overkwam, die zit dan tegen zo'n raadslid te schreeuwen in de gemeenteraad. Ja, en gelukkig valt dat niet alleen ons op, maar is dat in de, de lokale media ook wel vaker gezegd van wat is er toch aan de hand dat die burgemeester daar nou zo fel op wordt. Een van de belangrijke dingen. Maar wat die... is er aan de hand volgens u? Nou, een van de dingen die de hond gewoon absoluut niet wil, is verdere openheid geven over het werk van de PID. Een openheid die wij overigens nog niet eens willen. Daar gaat het ons nog niet eens om. Maar het is nu zo ridicuul geworden dat hij niet eens meer wil zeggen wat 15 jaar lang in jaarverslagen gestaan heeft. Namelijk, wat zijn die werkvelden van de PID? Nou is het zo dat de de plaatselijke inlichtingendienst de PID in Nijmegen, die heeft nogal een naam opgebouwd hè, in de loop der jaren, omdat er nogal wat uh, te doen is geweest rondom deze PID. Nou is er in het verleden ook uh, een paar keer gebleken dat de PID in Nijmegen al of niet in opdracht of in samenwerking met uh, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, met de BVD, een aantal acties, operaties heeft uitgevoerd waarbij je toch op zijn minst de vraag kunt stellen of ze daarbij niet uh, behoorlijk uh, over de schreef zijn gegaan. Zou dat niet een reden kunnen zijn? Ja, maar het, het vreemde is gewoon... waarom zou je dan het, he, het hele huis dichttimmeren... en daar vooral zo compactig gaan vasthouden? Daarmee laat je, denk ik, juist de verdenking op je... dat het inderdaad allemaal niet zo deugt met die uh, PID naar Jumegen. Meneer Fleurens van de vereniging kom Vernietiging. Waarom... Is men in Nederland toch zo bang? Waarom is die BVD en ook de politici die dat beleid steeds steunen, waarom zijn die zo bang om wat opener te zijn? De Koude Oorlog is, toch, is voorbij, zegt iedereen. Waar, van waar die angst? Die snap ik ook niet helemaal. Ik, ik kan wel heel uh, soepel iets uh, bedenken in de richting van uh, een inlichtingendienst houdt altijd zijn deuren dicht en uh, geeft geen inzage in dossiers enzovoort. En dat klinkt heel plausibel. Maar als we dan kijken naar ons omringende landen... die toch een vergelijkbaar rechtssysteem en democratie euh, hebben... zoals de onze, Duitsland, Zwitserland, maar ook Amerika... dan zie je dat daar anders omgegaan wordt met oudere inlichtingendossiers... en daar wel inzage mogelijkheden zijn. Nou, geef eens dus een voorbeeld, in Duitsland bijvoorbeeld. In Duitsland kun je in, de, de, in het land Berlijn... en betreffende de voormalige Stasi-archieven... Euh, inzage krijgen tot aan heden toe... In Zwitserland in stukken tot eind jaren 80. Veel landen kennen ook een regime dat stukken ouder dan 20 of ouder dan 30 jaar automatisch volledig openbaar worden. We kennen dat zelfs in, in Nederland wel vanuit Amerika. Iedereen weet nog wel dat anderhalf jaar geleden ineens het nieuws kwam over al die atoomproeven in Amerika op de eigen bevolking. Nou, dat was gewoon zo'n jaarring stukken die toen 30 jaar oud was, die openbaar werd. In Nederland gebeurt dat niet. En de verklaring, hij wordt wel eens in de buurt van Calvin gezocht, maar ik weet het gewoon niet precies. Maar kun je zeggen dat in vergelijking met andere Westerse landen Nederland heel achterlijk is op dat terrein? Ja, en toenemend achterlijk wordt. Een, een goed voorbeeld is op een gegeven moment een, een aanvaring tussen GroenLinks en de minister Dalis, toen nog minister van Binnenlandse Zaken, in de Tweede Kamer, waarin minister Dalis uh, de CPN uh, beschuldigde van uh, geldontvangsten uh, uit Moskou. Nou, GroenLinks verdedigde de CPN toen en vroeg om bewijzen. Na een paar maanden ge waar kwam minister Dales met de opmerking dat ze het ultieme bewijs niet kon leveren. Toen vroeg GroenLinks dus om dat terug te trekken. En als onderdeel van het weer goedmaken met GroenLinks bood Dales toen aan om te bemiddelen bij, in bij inzage in het CPN-dossier in Moskou, <laughs> zij wou dus gaan bemiddelen om toegang te krijgen tot de stukken die zich in Moskou bevinden. In het, Terwijl... voormalige, of in het archief van de voormalige communistische partij van de, de, de Sovjet-Unie? Van de CPSU en van de comintern. Terwijl GroenLinks, daar aanwezig, en ook sprekend namens de CPN... verzoeken bij haar eigen ministerie hebben lopen om inzage en die worden afgewezen. Het is een krankzinnige situatie. De wet op grond waarvan de BVD werkt... de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... die is nu buiten werking gesteld door de uitspraak van de Raad van State... Maar blijft dat ook zo? Want nu is er eigenlijk geen wet dus op grond waarvan de BVD werkt. Er moet toch een wettelijke basis zijn voor die BVD? Soms zijn ministeries heel snel. Drie dagen na de uitspraak van de Raad van State... lag er een brief van minister De Graaf Nauta van binnenlandse Zaken... bij de Tweede Kamer eind juni vorig jaar. De toenmalige minister van binnenlandse Zaken, ja. En in die brief zegt ze dat wat betreft inzages... de wet op de inlichting en veiligheidsdienst nu dus buiten werking is... En dat, dat haar ertoe noopt om deze wet dus aan te gaan passen. Kort samengevat, zij is de wet nu aan het verbouwen op een zodanige manier... dat ze de BVD-dossiers weer op slot kan gooien. Maar moet die wet niet zo veranderd worden... op grond van die uitspraak van uh, de Europese Commissie... dat er een soort inzagemogelijkheid in de wet verankerd wordt voortaan? Dat dilemma uh, dringt zich nu op aan de schrijfgroep die de wet aan het herschrijven is. Het stagneert fors... Ze hadden al een heel eind op weeg willen zijn. Maar ze zitten dus inderdaad klem tussen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. wat de basis is van het vonnis in Straatsburg. wat burgers bepaalde rechten geeft. onder andere het recht op inzage. ook in uh, zaken inlichtingendiensten. en uh, de gewenste wettekst bij de BVD. Daar zitten ze volkomen klem tussen. Tot slot van deze uitzending hoort u minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. verantwoordelijk voor de BVD. Dijkstal bevestigt dat hij binnenkort met een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer komt over inzage in de BVD dossiers. Er is een onderdeel in de wet waarvan de Raad van State zegt dat dat niet conform het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is. Dus dan moeten we dat conform maken. Dat betekent dat ik de wet op een onderdeel waarschijnlijk zal moeten wijzigen. Waar het nu om gaat is niet dat de mensen niet een ongeklausuleerd inzagerecht hebben. Dat zegt ook de Raad van State niet. Alleen de manier waarop het tot nu toe geregeld was, dat voldoet niet aan de, aan de internationale regels. Dus daar moet ik op aanpassen. En als u gaat aanpassen, bent u dan bereid dat mensen straks inderdaad ook de mogelijkheid krijgen tot inzagen van hun Dossier. Slechts voor zover dat niet in strijd komt met de belangen van de staat uh, en dat niet in strijd komt uh, met de werkwijze van een binnenlandse veiligheidsdienst. Ja, maar dat wordt altijd gezegd. Hè? Dat is ook altijd de reden ja. geweest waarom de overheid dat niet wilde. Ja. Maar nu heeft uh, de Raad van State daar een uitspraak over gedaan. Ja. Bent u nou van plan, als u dat repareert, die wet... om inderdaad die gelegenheid tot inzage overeind te houden... in een land als Nederland? Nee, daar ben ik niet toe bereid. Ja, tot op zekere hoogte, maar niet ongeklausuleerd. En de discussie gaat over welke voorwaarden verbinden we eraan. Maar dat is natuurlijk heel, ik begrijp dat heel goed van mensen die dat willen... maar we hebben een geheime dienst. En de bedoeling van een geheime dienst is dat hij een beetje geheim blijft... Maar zoveel geheimen hebben wij dat nou toch ook weer niet te verbergen, meneer Dijkstal in Nederland. Er is er ook heel veel bekend wat de BVD doet. Ik bedoel. Ja, maar de, de, u heeft geen idee wat niet bekend is. Dus u zegt dat nou zo. En dat gaat natuurlijk vooral om een gedeelte wat niet bekend is. En dat wil ik zo houden. Maar is het niet zo dat, dat mensen hè, die al wat ouder zijn en die ook al vaak gestreden hebben, want dat zijn vaak persoonlijke verhalen, mensen hebben echt strijd geleverd om inzage te kunnen krijgen, zijn nu ook al wat ouder. Bij sommigen die hebben echt hele vervelende gevolgen ondervonden uh, van werk van de BVD, hè, wat misschien toen nodig was volgens de BVD. Vindt u niet dat die mensen recht hebben op inzagen zo langzamerhand? Nee, vind ik niet. Kijk, ik, ik wil best kijken in hoeverre je bij geheime diensten... en geheime politiedossiers, in hoeverre je mensen gewoon kunt bedienen... ook vanuit een oogpunt van service van de overheid... als het gaat om informatie die hen, die hen betreft. Maar daar zitten, bij dit onderwerp zitten daar grenzen aan. En de grenzen zijn gelegen zowel in wat ik net noemde... die belangen van de staat en dat soort dingen... als in de, dat je in een geheime dienst, als het gaat over de wijze van werken en dat soort dingen, ja, dat je die niet uh, kenbaar moet maken. Dat is nou helemaal zo en dat uh, vind ik terecht. Maar u bent toch eigenlijk min of meer... Teruggefloten door ja, het Europese Hof. U, u moet straks met de, eigenlijk de billen bloot. Nee, nee, nee. Want u zegt dat u doet alsof er een totaal inzagerecht ontstaat. Dat ontstaat niet, dat zegt de Raad van State ook niet. Alleen het zal iets ruimer moeten zijn dan het in de oude wet was. Dus in die zin, en dat zal ik ook keurig doen. Iets ruimer dan in de oude wet, maar niet zo ruim als u het nu uh, suggereert. Tot zover Argos over de BVD-dossiers. Aan deze aflevering van Argos werkte mee Flore Krijveld, Hans Simonsen, Gerard Legebeke en Alice De Bruin. Productie Annette Niterink, techniek Jan Hendrik van de Veen en Bert Sigersma.